Vijf uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Kindhuwelijken die in het buitenland zijn gesloten... kunnen in Nederland worden erkend als beide partners volwassen zijn... en als één van beiden dat vraagt. Dat schrijft minister Dekker in Antwoord op Kamervragen. Bij de erkenning wordt niet gekeken hoe het huwelijk tot stand is gekomen... en of de andere partner het er wel mee eens is. Volgens Dekker is dat internationaal zo afgesproken. Voor vrouwen die als kind zijn uitgehuwelijkd... heeft het ook een voordeel, zegt Dekker. Want pas als je huwelijk is erkend, kun je scheiden. De Europese brexit-onderhandelaar Michel Barnier... vindt dat de Britse premier May moet luisteren... naar voorstellen van de oppositie. Labour-leider Corbyn wil onder meer... dat het Verenigd Koninkrijk binnen de Europese douane-Unie blijft. Barnier zegt dat er iets moet gaan schuiven bij de Britten... als ze op 29 maart met een akkoord de EU willen verlaten. Het ministerie van Binnenlandse Zaken geeft toe dat er fouten zijn gemaakt... bij het betalen van ruim 41.000 euro aan topambtenaar Henk Brons. Hij kreeg dat geld voor een verblijf in het buitenland... maar feitelijk woonde hij in Nederland. Volgens minister Ollongren zijn de regels niet goed toegepast... en ligt de fout niet bij Brons. Hij wil een deel van het geld terugbetalen. D66 en de vereniging van jeugdartsen willen dat het kabinet onderzoek doet naar homogenezingstherapieën, Meldt 1Vandaag. Jeugdartsen noemen die behandelingen, vaak vanuit christelijke hoek, kwakzalverij en schadelijk. D66 vindt dat jongeren beschermd moeten worden tegen omstreden praktijken. Als het onderzoek bevestigt dat de therapieën schadelijk zijn, moeten ze volgens D66 worden verboden. De man die vanochtend in Os op straat werd doodgeschoten is 43 en van Turkse afkomst. Hij had een eigen schoonmaakbedrijf. Het slachtoffer was geen bekende van de politie. De dader is nog altijd voortvluchtig. Het weer vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog, minimaal van 0 tot 3 graden. Morgen veel wolkenvelden, minder wind dan vandaag en het wordt opnieuw 7 of 8 graden. Dit was het NOS-journal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In Noord-Holland staan 13 files, maar ze geven meestal niet al te veel vertraging. Op de A4 Amsterdam-Den Haag een 5 tot 10 minuten extra bij knopen Burgerveen. Op de A27 Almere-Utrecht een kwartier vertraging bij Knopend Rijnsweerd. De N230 Utrecht-Maars is daardoor ook volgelopen, want mensen gaan omrijden. Tussen Overvecht en de A2 uh, 4 kilometer, een kwartier extra. Toch is omrijden niet meer nodig, want de A27 is alweer open.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 People like you, the need to get slew. No one wants your opinion.